voor de vanavond uh, en maar boven bovengezet. Ik ben met u om u te bevrijden. Ik vond het een schitterende uitdrukking. Ik denk, nou, ik laat ik hem maar als thema gebruiken voor vanavond. En eens kijken wat uh, de profeet Jeremia... een van de grootste profeten te vertellen heeft tegen Israël. Hoewel het in die periode van Jeremia... natuurlijk helemaal niet goed gaat met Israël. Het is nooit zo ver van huis geweest... als in de tijden van Jeremia, van Jezaja... Hè, de grote profeten dat ze naar Babylon uitgevoerd werden Nochtans, het blijft het volk van God ook al brengt hij ze onder de heidenen in verdrukking hij blijft hun God en Israël, als het gelovig is en uitgeleid wordt dan zal dat ook in Babylon dan zal het de Heer dienen ze zullen alles doen wat ze gewend waren in Jeruzalem dat zullen wij ook ik ben met u, zegt hij tegen Jeremia om u te bevrijden Waarom vertelt hij dat nou tegen Jeremia? Ik ben met jou Jeremia om je te bevrijden. Nou Jeremia is een profeet. En profeten hebben altijd de roeping om te roepen. Maar de meeste mensen willen de profeten niet horen roepen. Zouden de mensen gehoorzaam zijn aan Torah en de profeten? Dan zouden ze nooit meer een profeet nodig hebben. Dan de ene die ze verwachten. De Zoon van God. Maar helaas, broeder en zuster... Er staat in Jeremia 1, vers 1, de woorden van Jeremia. Wie is Jeremia? Hij is de zoon van Gilkia uit het priestergeslacht te Anatot in het land van Benjamin. En wat is er gebeurd? De woorden van Jeremia, tot wie het woord van Yahweh kwam. Dus het woord van Yahweh komt tot Jeremia. Ten tijde van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, enzovoort, enzovoort enzovoort tot de wegvoering van Jeruzalem in de vijfde maand dus de woorden van Jeremia tot wie het woord van Jawet kwam tot de wegvoering van Jeruzalem in de vijfde maand dus dat woord bleek maar komen tot Jeremia tot Jeremia en hij profiteerde en hij profiteerde en hij profiteerde want het eind van Gods geduld was op en hij wist er gaat iets gebeuren maar toch zijn roepstem was een roepende in de woestijn nou zijn de profeten nooit erg geliefd geweest. Want profeten kwamen niet om te zeggen, wat zijn jullie toch tof en braaf. Profeten kwamen altijd om te zeggen, wat flik je me nou ten opzichte van de eeuwige. Bekeer je van je boze weg en ga weer naar Torah leven. Want dan kunnen de zegeningen van God komen. Als we niet werken en leven in de wegen van Torah, dat is gewoon in de dienst tot Abba Yahweh. Hoe kun je dan nog aanspraak maken op de zegeningen? Israël heeft een harde les moeten leren. Jeremia 1, vers 4 zegt, nog een keer. Het woord van Yahweh nu kwam tot mij, tot Jeremia. En dan zegt hij tegen Jeremia, eer dat ik je vormde in de moederschoot, Jeremia, heb ik je gekend. Hé, hey. vult u eigen naam eens in, Marcel, eer dat jij in de moederschoot verwekt werd, kende God je al. Zou dat dan zo wezen tot je al bestond als een poppetje ergens in het... Uh... Nee, natuurlijk niet. He? Maar God, dat alle tijden overziende... kan vanaf het begin het eind uitspreken... en vanaf het eind ziet hij het begin. Dus alles wat God zegt, zegt hij in profetische woorden. En God's visie en God's zicht gaat vele malen verder... als dat wij ons kunnen beseffen. He? Maar over alle tijden van eeuwigheid heen... heeft hij ons al verwekt zien worden. Geboren zien worden. Opgroeien. Hij heeft zelfs al profetische woorden voor ons gesproken, omdat hij onze levensgang al kent. Dus daar waar wij de bocht door gaan, de foute richting op, heeft hij alweer profetieën neergezet om je te corrigeren. God werkt op een hele wonderlijke manier met zijn profeten. Nou, dat woord van Yahweh, dat komt tot Jeremia. Hij zegt: Jeremia, voordat jij gevormd werd in je moeders schoot, heb ik je al gekend. Eer gij voorkwam uit de baarmoeder, heb ik je al, hey, apart gezet. Dus God heeft hem al apart gezet. nog voordat hij de buik van zijn moeder uitkwam. Eer hij voortkwam uit de baarmoeder. heb ik je al geheiligd, dus apart gezet. Ja, waarom? Tot een profeet voor de volkeren heb ik je gesteld. Zou die nou bedoelen de twaalf stammen als twaalf volkeren? Of over de hele wereld? Volkeren. Gewoon volkeren, hè? Alle volkeren er aarde. Hij zegt: Ik heb je dus geheiligd, afgezonderd tot profeet. Dus een profeet die zegt dat hij profeet is... zal ook moeten weten dat God hem afgezonderd heeft. Als is het een valse profeet. Ook al spreken wij de woorden van God... zijn we nog geen profeten. Want we kunnen nog niks anders vertellen... als wat de Torah en de profeet ons hebben geleerd. Mozes was natuurlijk de grootste profeet... buiten Yeshua. Dus wat wij van de profeten geleerd hebben... mogen we herhalen en zeggen... maar daarmee worden wij geen profeet. Het is al heel bijzonder als er een man opstaat... Die zegt, zo spreekt de Heer, volgende week woensdag komt de Messias. Zo, dat is heftig. Dus ik vind de boodschap die ik vanavond hoor, vind ik wel heel interessant. Maar nou kun je ergens op gaan letten. Tot Gods geest dan niet alleen maar naar de christenen wordt gestuurd... maar tot hij wel degelijk in het Jodendom is. Ik heb je geheiligd, dus apart gezet. Een profeet wordt dus apart gezet. En ik heb je gesteld als een profeet voor de volkeren. Heb ik, Yahweh, jou gesteld... Doch ik, Jeremia, zeg, ach, Adonai, Yahweh, zie, ik kan niet spreken, ik ben jong. Hebben wij dezelfde soort ervaringen gemaakt? We gaan de waarheid kennen en dan denk ik zo, dat is belangrijk. Wij zijn grootgebracht in de zondagvierende kerkgenootschappen en toen de Sabbatskwartjes vielen, dan wilde je onder je broeders en zusters vertellen, joh, maar die zondag, dit is niks, het is Sabbat. Maar naarmate dat de druk opgevoerd werd in je binnenste, ging je het ook tegen de oudste zeggen. Zeg maar zo spreekt de heer. Dan zijn we nog steeds geen profeet, maar we hebben alleen nog maar gehoord wat de profeten verkondigd hebben waarvan Mozes de grootste is. Hij schreef het woord. En als er gevraagd wordt hoe iets zat, dan werd er gezegd, gaan we naar Mozes lezen. Daar kun je het vinden. Doch ik, zegt Jeremia, ach heer, jawee. Ik kan niet spreken, want ik ben jong. En ja, echter zegt tot mij... Zeg niet, ik ben jong. Zult u het ook nooit meer zeggen? Nou ben je wel niet meer zo jong, maar dan ga je zeggen... Ja, maar ik ben een beetje oud. Maar zeg ook niet meer dat je oud bent. Zolang je nog je tong kan bewegen... Kan je tegen een jongeling en tegen een ouderling... Kan je iets zeggen. Zo spreekt de Heer. Zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik u zend... Zult gij gaan, Jeremia... En alles wat ik je gebied, Jeremia, zal je spreken. Dat woord zult, dat is een heftig woord. Daar kan je niet meer onderuit. Jeremia, je zal het spreken. Dus je hebt een boodschap gekregen en eigenlijk hebben wij dat ook. De tijd dat we hier naartoe gekomen zijn om met elkaar Sabbat en feesten te vieren, hebben we een boodschap voor onze broeders en zusters in de christelijke wereld en daarbuiten. Hij zegt heel duidelijk. Alles wat ik je gebied, dat is dat het woord van God zegt, ook in de Torah en de profeten, zult gij spreken. Dus laten we Jeremia na gaan doen. Dan zeggen we, zo spreekt Jeremia, zo spreekt de Heer. En het feit dat Jeremia ook maar een gewone jongen is zoals u en ik, durft hij in Israël niet zo makkelijk te spreken. Want hij weet echt wat er gaat gebeuren. Als er een profeet komt die zegt tegen het volk... jullie moeten stoppen met de zonde... want je zal uitgevoerd worden naar Babel. Je zal in een vreemd land sterven. Nou, ze laten nog liever die profeet sterven... tot ze hem stenigen, als dat ze de boodschap zullen aannemen. Het is niet makkelijk om profeet te zijn... in het volk van God. Dat klinkt niet zo leuk... maar een profeet in het volk van God... heeft een harde taak. Maar de Heer zegt tegen Jeremia... vrees niet voor hen, Jeremia, want ik ben met je... Om je te bevrijden, luidt het woord van Yahweh. Dus onder zijn eigen volk moet Jeremia bevrijd worden. Zo slecht kunnen ze hem verdragen. Dus een profeet die zijn mond open doet, moet op gaan letten en zijn vinger stellen. Want ze hakken hem zo af. Toen strekte Yahweh zijn hand uit. En hij roerde mijn mond, zegt Jeremia. En Yahweh zei tot mij, zie... Ik leg mijn woorden in je mond. Wat staat er geschreven in Matthäus 10, broeder en zuster? Luister goed. Yeshua die heeft gezegd: wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de gelovigen in Messias, tegen u en tegen mij, tegen de discipelen. Wanneer zij u overleveren, maak je niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult, broeder en zuster. Want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Vind je dat niet mooi? Hetzelfde wat nou Jeremia meemaakt op zijn plaats, want hij moet tegen het volk Israël gaan spreken, moeten ook wij spreken onder degenen die in Messias geloven. Ook wij moeten in de gemeente spreken met elkaar, niet alleen de voorganger of een oudste, nee, we moeten allemaal spreken onder elkaar. Is er iets dat we elkaar kunnen versterken, dan zullen we het tegen elkaar zeggen. De fijne dingen en de minder fijne dingen. Eén ding is duidelijk. Wanneer zij u overleveren, maak je dan niet bezorgd. Als je overlevert aan Rome of aan de Hamas of aan wie dan ook. Ja? Of wat gij spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet die spreekt. Nee. Doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Hij zegt het natuurlijk wel tegen de gemeente. Hè? Dit is bij hè. Die andere tekst was Jeremia. Dus zoals hij tegen Jeremia sprak als de profeet, spreekt hij tot het lichaam van Yeshua op dezelfde wijze. Dus zoals Jeremia moest spreken, zal ook het lichaam van Yeshua moeten spreken. En dat is ons getuigenis in de wereld. We zullen de wereld bekendmaken met de vreugde die we hebben. Want we hebben natuurlijk niet de vergeefste geest van onze vader ontvangen. Een discipel zegt vers 24, staat niet boven zijn meester of een slaaf. ...staat niet boven zijn heer. Verstaat u hem? Een discipel staat niet boven Yeshua... ...en een slaaf staat niet boven zijn heer. Wij staan ook niet boven Yeshua. Het is genoeg voor de discipel om te worden zoals zijn meester. En de slaaf zoals zijn heer. Dus het is een prachtige uitdaging om dit woord te aanvaarden... ...en je zegt, nee, ik wil echt worden als mijn meester... We hoeven niet beter te worden. Maar we willen worden zoals onze Heer Yeshua. We zullen met dezelfde vrijmoedigheid spreken en getuigen zonder angst te hebben. Als we angst hebben, dat is vrees, dan is de liefde even wat te ver weg. Maar als je vol van die liefde bent, dan zeg je nee, zo spreekt de Heer. Spreek vrijmoedig. Merk op, broeder en zuster, ik stel u heden over de volken. Zegt hij tegen Jeremia. En de koninkrijken om uit te rukken, af te breken, om te verdelgen, om te verwoesten, om te bouwen en te planten. Wat zal de Jeremia niet gedacht hebben? Wat gaat hij nou met me doen? Ik ga je onder de koninkrijken zetten, om over de volkeren, om uit te rukken, af te breken, verdelgen, verwoesten. Wat zouden wij nou moeten verdelgen en verwoesten bij de vervolkeren? Zou we niet gewoon over die afgoden van de wereld moeten praten? Dus je flikker dat toch je deur uit, die afgoderij. He? Er is zoveel dingen die niets met God te maken hebben. Ook onze eigen christenheid, ook onze eigen messiaanse beweging. Ook wij zelf hebben natuurlijk nog dingen in ons leven dat we zeggen, joh, flikker eroverboord. Laat het liggen, het geeft je alleen maar onrust en onvrede. Ik stel je voor over de volkeren, de koninkrijken om uit te rukken, af te breken, verdelgen, te verwoesten, bouwen en planten. Dat doen we ook in de gemeente in het lichaam van Yeshua. Iedereen die met Torah in aanraking komt, gaat die woorden begrijpen in zijn leven. Jeremia 1, vers 11 zegt, en dat woord van Yahweh kwam tot mij. En dan zegt hij tegen Jeremia, hé hey, Jeremia, wat zie jij? Kent u deze uitspraak? Wat ziet gij Jeremia? Want hij krijgt een visioen. Een gigantisch visioen. Nou, zegt Jeremia, ik zie een amandeltweeg. Dat is bijzonder. Kijk, zo ziet een amandeltwijg eruit. Schitterend. Als je hem goed bekijkt, dan zie je hoe vet en hoe glimmend dat hij is... van het vet wat erop ligt. Dat plakt gewoon, ja, maar hij komt helemaal in bloei. Schitterend. En Jeremia ziet die amandeltwijg in een visioen, Maar hij snapt het nog niet. Hij zei, ja, een verschrikkelijke mooie amandeltwijg. Daarop zei Yahweh tot mij... Gij hebt goed gezien, Jeremia... Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Nou vindt dat nou geen vreemde uitdrukking? He? Krijgt hij een beeld van een amandeltwijg en zegt hij, ja maar heer, ik zie hem al amandeltwijg. Nou zegt hij, dat heb je goed gezien Jeremia. Hij zegt, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dat kan je natuurlijk langs alle kanten uitleggen. Dat is zowel de woorden van de vloek die God geeft, als de woorden van de zegeningen die hij geeft. God volvoert altijd zijn woord wat hij gezegd heeft. En wij mogen een keuze maken, willen we onder de vloek leven, of onder de zegen leven. Maar dat geldt ook voor het volk Israël. En dat leeft helemaal niet onder de zegen van God, want ze staan op het punt om eruit gegooid te worden naar Babel. Dus Jeremia is een van de laatste die nog preekt. En als het volk wordt uitgevoerd, mag hij blijven. Zelfs die krijgsheer van de Babyloniërs die zegt, blijf jij maar hier. Ze hebben hem zelfs nog een tijdje in de gevangenis gezet, vanwege zijn profeten. Hij zegt, gij hebt het goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Ja, wat nou? Zoals God ooit in de schepping de amandeltwijg gemaakt heeft... en alle bomen en planten en dingen. Dat gaat jaren in, zomer, werf, winter, zomer, en voort gaat het maar door. Het sterft weer, het wordt weer gezaaid, het wondt weer op. Dus het feit dat je de nieuwe amandeltwijg ziet helemaal in de knop... dat is een uitspraak van God om vertrouwen te geven... zoals dat elk jaar opnieuw weer in de bloei komt... Zo gaat het ook met de verlossing van Israël. Ze zijn door hun goddeloze gedrag volkomen aan lage wal geraakt. Maar dan krijgt de profeet op het slechtste van de tijd, nog voordat ze naar Babel uitgevoerd worden, een visioen van de amandeltak. Eigenlijk is het een schitterend beeld. denk je, tjonge, jongen, we staan erop om uitgevoerd te worden. En dan krijgt hij dat visioen en dat moet hij gaan vertellen. Ja? Gij hebt het goed gezien, want ik waak over mijn woord. God waakt over elk woord wat hij gezegd heeft. Opdat het volvoeren zal waartoe hij het uitgesproken heeft. En ik hoop dat we allemaal de woorden gaan beseffen over de zegen. Zodat we alle woorden van de zegen zullen kunnen ontvangen. En tot we dan de woorden van de vloek net zullen missen omdat we ons bekeren daarvan. Net ervoor bekeren. Ja, dat gaan we niet doen. We zullen onder de zegen moeten wandelen in vreugde. Nou, Jeremia 1, vers 13... En het woord van Yahweh kwam nog een keer. Een tweede keer. Dan zegt hij nog een keer, hey Jeremia, wat ziet gij? Ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Dus hij kijkt naar het noorden van Israël en er komt een kokende pot. Nou, u weet wat een kokende pot is, hè? Hoef ik niet uit te leggen, ik heb ook geen plaatje bij gezocht. Ik denk, u hebt fantasie genoeg. Hij ziet een kokende pot verschijnen aan de noordzijde. En daarop zegt weet tot mij, uit het noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land. Wat zit hier in het noorden van Israël? Al hun vijanden. De Assyriërs, ja, wat daar bovenin allemaal de... Nu ook, je ziet precies hetzelfde gebeuren. Uit het noorden land komen al het kwaad naar Israël toe. In de hoop maar dat ze zich zullen bekeren. Zich gaan buigen voor Yahweh en in zijn naam zullen oprukken. Wat een geweld zal dat wezen. Hoeven ze waarschijnlijk zelfs nog ineens te strijden. En dan gaan ze met hun tanks erop af. Want dan valt er uit de hemel vuur. Ik krijg nou toch wat. We hebben bommen en granaten meegenomen, maar het vuur valt uit de hemel. Zo zal dat zijn. Israël zelf zal niet overwinnen, maar uiteindelijk zal onze Heer de overwinning halen over alle vijanden. Wat zie je? Ja, een kokende pot, verschijnende uit de noordzijde. Uit het noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land. Helaas, dit gaat over Israël. Vanwege hun levensstijl. Amos 3 vers 7 zegt, bijvoorbeeld, want er zijn vele profeten. voorzeker Adonai, Yahweh, doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Dat is mooi. Dus we moeten oren hebben om te horen naar het woord van de profeten. Jeremia 1, vers 15. Want zie, zegt Jeremia, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, luid het woord van Yahweh. Ze zullen komen en zetten elk zijn troonzetel in de poorten van Jeruzalem. En tegen al zijn muren rondom en tegen de steden van Juda. Dit is rampspoed. Dat zegt de profeet tegen Israël omdat het zo goddeloos leeft. Als het dat gaat gebeuren. Hoe denk je dat die mannen in Israël zich voelen. Als een profeet dit kon vertellen. Ze zeggen: ze, jullie een schop onder je kont. Ga alsjeblieft weg. We hebben het zo naar ons zin. We kunnen dansen, feest vieren, grappen maken. Maar het ligt anders. Dan zal ik mijn oordelen over hen uitspreken. Om al hun boosheid. Dat ze mij verlaten. En voor andere goden offers ontstoken hebben. En zich hebben neergebogen. Dat betekent aanbidden. Buigen. Aanbidden voor de voortbrengselen van hun eigen handen. Lieve mensen, daar zitten de handen van onze, ons en alle andere mensen vol mee... met onze eigen gereide godsdienst. We prijzen ons zalig dat we Torah hebben leren verstaan... en tot we van de weg zijn omgegaan om naar Torah te leven. Maar hoe moeilijk is het niet om onze families en onze vrienden en kennissen te zeggen... joh, ga met ons mee. Kom op naar Jeruzalem. De Heer gaat komen, laten we ze feesten vieren... Echt waar, je krijgt heel weinig aanspraak. Het is een vreugde als mensen zeggen. Oh, heb ik nooit geweten. Ze Ja, kom aan boord. We gaan samen onderweg. Hij zei, ik zal mijn oordelen over hen uitspreken. Voor degenen die dat niet doen. Die in hun boosheid mij hebben verlaten. En voor andere goden offers ontstoken hebben. En zich hebben neergebogen voor voortbrengsten van hun handen. Vers 17. Gij dan, God uw lendenen. Maak u op spreek tot hen wat ik je gebieden zal Jeremia verschrik niet voor hen dus hebben we een boodschap voor onze broeders en zusters familie, kennissen en vrienden vrees nou niet voor hen Want wij vrezen vaak wel onze familie, ze zeggen hou hun mond maar dicht hou hun mond maar dicht want ze uh, hebben gelijk weer ruzie maar zegt hij verschrik nou niet voor hen opdat ik, zegt Yahweh u niet voor hen doe verschrikken en dat gebeurt nou met velen van ons. Wij verschrikken wel voor onze vrienden en families vaak. Maar dan legt de Heer erachteraan... Eigenlijk doe ik je dan verschrikken. Dus je zou nog voller van besef van waarheid moeten zijn... en van de redding voor de anderen. Zeg joh, bekeer je nou van die dwaalweg van Rome... en ga nu op de weg van Jeruzalem wandelen. Verschrik niet voor hen opdat ik... U niet voor hen doe verschrikken. Als wij gaan verschrikken voor onze familie, dan komt de boodschap helemaal niet meer over. En ik, ikzelf, stel u heden tot een versterkte stad. Een ijzeren zuil en een koperen muur. Tegen het gehele land, het gaat over Israël. Tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, zijn priesters en het volk des lands. Jeremia staat in zijn eentje tegen de vorsten en tegen alle inwoners van Israël. Wees niet bang, Jeremia. God is met je. Ja, ja, ah, ja. Al zullen zij tegen u strijden, Jeremia, zij zullen u niet overmogen. Halleluja. Want ik ben met u. Luidt het woord van Jaweh. Waarom? Om u te bevrijden. Thema van de preek. Ik ben met u om u te bevrijden. Maar jij moet gaan. Je moet het gewoon gaan zeggen tegen de mensen. Geen angst hebben, wat zullen ze dan van mij denken? Misschien ver, eh, verwerpen ze me wel. Misschien mag ik nooit meer koffie komen drinken. En zij zo. Maar laat je boodschap niet achter je kiezen. Als we naar het Nieuwe Testament gaan... en we gaan naar Petrus kijken... want Petrus heeft ook iets schitterends gezegd. U kent waarschijnlijk de hele tekst wel uit je hoofd... want hij is heel belangrijk om te weten. Petrus die zegt tegen wie... Tegen wie spreekt Petrus in zijn brieven? Tegen de gemeente. Hij spreekt tegen de Messias beleidende gelovigen. Want hij is een leider van de Messias beleidende gelovigen. Hij zegt tegen de Messias beleidende gelovigen. Misschien ook wel in Abelasserdam, maar daar moet je zelf maar eventjes over nadenken. Leg dan af alle kwaadwilligheid. Maar dat hebben we hier niet. Alle bedrog hebben we ook niet. Huichlerij, afgunst en kwaadsprekerij. Ik ben blij dat we er niet bij horen. Hoor je er toch bij, houd het even voor jezelf en bekeer je ervan. Verlang nou als pasgeboren kinderen... Ja, dat zijn we natuurlijk ook niet, want we zijn natuurlijk al jaren in het geloof. Maar toch, verlang nou als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk... die je kan leveren en drinken uit Toraan Torah van het Woord van God. We komen aan een land vloeiende van melk en honing. Maar hoe is dat land zo geworden? Door de zegen van Abba Yahweh. En hij heeft zijn Torah daar geopenbaard... Om in zijn wegen te kunnen wandelen met vreugde. Ga niet met Zacharijn de wegen van Abba Yahweh volgen. Van oh, dan moeten we naar Sabbat vieren, dan moeten we naar een nieuwe maan. Het komt ook nooit tot een eind, Want zo wil dit helemaal niet. Kom vreugdevol en blij. Verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot. Wat is zaligheid ook weer? Behoudenis, verlossing. De zaligheid, het heeft met behoud en verlossing te maken. Doordat gij mag. opwassen tot behoudenis. Het is een weg van behoudenis. Je wordt niet één keer behouden door te geloven dat Yeshua de Messias is. Nee, dan begint pas je weg. Je zal tot het laatste adem... ...zou je moeten vertrouwen op hem... ...en in gehoorzaamheid moeten wandelen. Indien, broeder en zuster, daar komt hij weer. Altijd, hè, als je mooie dingen leest over onvervalste melk... ...al die mooie beloften, staat er altijd indien achter. Indien, de voorwaarde. Gij geproefd hebt dat de Heer een goede Tien is... Want waarom zou je de Heer volgen als je niet weet dat hij goede tieren is? Er is een hele mooie uitspraak over de tier, goede tierenheid des Heren. Dat zijn. Inderdaad, het zijn de goede tierenheden des Heren die u tot keer hebben gebracht. Het ligt een beetje aan de vertaling die je leest. Maar het is de goede tierenheid van God dat Willem Verduil tot keer is gebracht. En niet omdat ik zo goed was, denk ik, hey, hé, die God ga ik dienen. Dat is, uh, nee, helemaal niet waar. Want dat hebben wij niet in onze natuur zitten. We hebben een zondige neiging in ons, hè, in ons vlees zitten. Indien gij geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. Dit is een van de mooiste woorden van de Bijbel. Goede tieren. Moest je proberen uit te gaan leggen. Gewoon een goede tieren God hebben wij. Hij is genadig, barmhartig. Hè? Allemaal woorden die binnen dat goede tieren vallen. Peters die zegt. Kom nou tot hem, Yeshua, de levende steen, door de mensen wel verworpen. Ja, natuurlijk. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Kom tot de levende steen, Yeshua, Messias. Laat u ook zelf, broeder en zuster, nu wordt het weer persoonlijk, als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Emmanuel gemeente is een geestelijk huis. En we vormen samen één lichaam in dat geestelijke huis. Laat je nou als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Steek uw vingers op, wie van ons zijn priesters? Ja, Wij zijn allemaal priesters in het koninkrijk van God. Als je het nog niet beseft hebt, besef het dan vandaag. Wat doet een priester ook alweer van werk? Hij past de offers toe die God vraagt. Dus willen we tot het heiligdom komen van God. Het gaat helemaal niet. We hebben nu schitterende lessen van Kees weer achter de rug over het heiligdom. Er moeten offers gebracht worden. Willen we uiteindelijk onze beden in het heilige der heiligen krijgen. Een heel jaar door. En uiteindelijk gaat Hoge Priester. Tegenbeeld van Yeshua Messiach, Die gaat het allerheiligste in. In de hemel. De ware tabernakel. Die niet met mensenhanden gebouwd is. We moeten zijn als levende stenen om dat geestelijk huis te bouwen... een heilig priesterschap te vormen. Dat is iets wat je doen moet. Wij moeten een heilig priesterschap vormen... opdat we kunnen bedienen... tussen de tempel van God en de zondaar. De zondaar, de wereldling... die loopt rond in zijn zonde... die gaat ten gronde, die gaat ten verderven. En wij moeten zeggen... laat je verzoenen met God. Zeg, hoe kan ik dan met God verzoend worden? Door Yeshua de Messias. Hij stierf voor je zonde. Sta op in je leven. Laat je dopen en staat op uit dat graf. En komt tot leven. Dat is de evangelie, meer niet hè. Zo simpel is het. We moeten een heilig priesterschap vormen, dus de zon naar brengen tot het aangezicht van God. Geestelijke offers moeten we brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Geestelijke offers. Zelfs ons geestelijke, ons denken moeten hervormd worden. Heilig priesterschap moeten we vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Yeshua de Messias. Dus we gaan buigen voor de woorden van God. We worden eenvoudig gehoorzaam. Ja, dat is een geestelijk offer. Je eigen wil is even langs de kant zetten. Wat wil God? Ja, dat wil God. Dan gaan we dat doen. Dan zegt vader uit de hemel tegen engel Gabriel... zo die kijk eens, kijk eens zit hier wat er beneden gaat gebeuren. Zie je dat? Dat is een wonder. Gaat hem zegenen. Want daar liggen zegeningen aan verbonden aan gehoorzaamheid. Daarom, broeder en zuster, staat er in het schriftwoord... met hoofdletter S, de Torah... Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. Dat is geen steen in de tempel, hoor. Want het gaat op wie? En wie? Op hem. hem. Het, is een, het is een persoon. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Die levende steen is Yeshua en Messiah. Die uiteindelijk moest komen, de dood moest ondergaan... opstaan tot nieuw leven, naar de hemel gaan... en dadelijk terug gaat komen... ...al de gelovigen zien uit naar de komst van Messia. Of ze nou snappen tot hij nog moet komen... ...of dat we weten tot hij wederkomt. Er zijn er nog genoeg niet weten tot hij wederkomt, maar dat hij komt. Dus ze kijken allemaal uit naar Messia. Maar wij weten als gelovigen in Yeshua... ...dat hij niet voor de eerste keer komt, maar uit voor de tweede keer. Het zal een openbaring zijn als dat gebeurt. Als je dat gaat vertellen dan aan iedereen. Hoe dat nou in elkaar zit. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat is geen vreemde zin. Maar luister, dat staat al in Isaiah 28 geschreven. Daarom zegt Adonai, ja, nee. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, hoor. Een kostbare hoeksteen, Yeshua. Met een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet. Dus ook de gelovige uit de oude tijden... tot aan Adam en Eva toe. Hij zegt haast niet, maar ziet op die steen die komen gaat. Het gaat er vanaf Adam... 1 Peter 2, vers 7. U dan die gelooft, broeder en zuster, geldt dit kostbare. Hey dan, u broeder en zuster die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovige geld, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden... die worden tot een hoeksteen, tot een steen des aanstoots, een rots der ergenis. Dus de Yeshua verwerpen. Ik kan ook niet snappen dat mensen die ooit Yeshua gekend hebben... En dan vandaag kiezen om jood te worden. En als ze jood moeten worden, moeten ze eerst zeggen dat ze die Messias Yeshua moet je verwerpen. Want daarmee kan je geen jood worden. Dat is een ramp. Als iemand zegt, ik wil jood worden vandaag. En je zegt, ik geloof dat Jezus de Messias is. Dan zeggen ze, kappen met jou, joh, wegwezen. Dat gaat dus helemaal niet. Het wonderlijke is, je hoeft ook geen jood te worden. Je moet gewoon kind van Abraham worden. Behoorden tot het huis van Abraham. Dat is de mooiste weg om te gaan. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden is dan een hoeks geworden. Een steen des aanstoot en een rots de ergernis voor degenen die hem niet aanvaard hebben. Voor hen die zich daaraan in ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Verstaat u hem? Die daaraan in een ongehoorzaamheid aan het woord stoten, aan die steen, Yeshua... Kom tot Yeshua, de levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Laat je ook zelf als levende stenen gebruiken. Wij zijn niet de stenen, maar we hebben een stenen hart. We hebben dus een vleeshart nodig. Dit is gewoon wedergeboorte. We moeten een geestelijk huis bouwen. We moeten een heilig priesterschap vormen, lieve zusters en broeders. Het is een heilig priesterschap wat we vormen. Het is een geestelijke offers zijn het die we brengen. Het is God welgevallig door Jezus Christus dat we deze offers brengen. Want hij ziet ons niet als vleeselijke mensen, maar ons voorkomen verzameld in Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. Op hem, dat is een persoon, wie op hem zijn geloof bouwt, wordt niet beschaamd. Dus in Sion is Messias Yeshua, Wie op hem zijn geloof, wordt niet beschaamd. Er zijn er al vele gestorven en dood gegaan, maar die hebben allemaal uitgezien naar de dag van de wederopstanding. We zullen niet beschaamd uitkomen. U dan, broeder en zuster, en Petrus spreekt tot het lichaam van Messias, tot de christelijke gelovigen. U dan die gelooft dat Yeshua de Messias is, geld is kostbare, maar voor de ongelovigen, in die tijd ongelovige joden, die uiteindelijk de Messias beleidende uit de synagogen hebben gedreven. Maar voor de ongelovige geld, de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die is geworden tot een hoeksteen. Dat gaan ze daar allemaal zien. En een steen des aanstoots, een rots van ergernis. Het is jammer dat die broeders Joden, die vreugde van het kennen van Messias, niet gekend hebben. Ik zeg niet dat ze verloren gaan, maar ze hebben iets niet gezien. God heeft ook gemeenten moeten afdekken tot sommigen niet tot het licht kwamen. Ja, de een heeft de bedekking gekregen en de andere is de bedekking weggehaald. God weet in zijn wijsheid wat hij doet. Uiteindelijk heeft hij een weg om ons allemaal te redden. Iedereen kan gered worden en behouden worden. Daar gaan we vanuit. Voor hen die zich daaraan in ongehoorzaamheid aan het woord stoten, hier gaat het om. Zij daartoe bestemd zijn. Er zijn dus mensen die ertoe bestemd zijn om zich aan het woord te stoten, zou God dan van tevoren gedacht hebben, nou die willen, die mag ik niet, die laat ik ze stoten. Echt niet waar. Maar zij die in ongehoorzaamheid wandelen, dat zijn degenen die zich stoten. Ja? En daar zijn ze dan ook voor bestemd. Als zij zich stoten aan dat waarachtige woord van God en dat Jezua Messias is, tot ze daar zich aan stoten en ze gaan klappen geven, ze gaan je he, eruit gooien, dan hebben ze een probleem. Voor hen die zich daar in ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Want ook een orthodoxe jood heeft de genade van Messia nodig. Er is niet één man die gered wordt door het houden van de wet. Maar we zijn allemaal door genade behouden. En daarom houden we ons aan de wet. Met alle gebreken die we hebben. Nou, het laatste stukje van Peters. Broeder en zuster, zoals wij voor Gods aangezicht zitten, ook vanavond. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Amen. We zijn een uitverkoren geslacht omdat we Messiaag kennen. We hebben de vrede van God en zijn barmhartigheid leren kennen. We zijn een uitverkoren. we zijn een koninklijk priesterschap. Wij mogen bedienen tussen de zondaar en het koninkrijk van God, de hemel. We mogen de weg van verzoening uitleggen. We mogen ze leiden tot op de knieën voor het aangezicht van God en hun zonde beleiden. En zeggen, dan gaan we morgen gelijk dopen. De sloot ligt achter mijn huis, kom maar. Amen. Zo gaat het, ja. Dus iemand zegt, ik wil God dienen. Nou, dan zou ook niet in de sloot doen, dan gaan we naar het mooie Vendemersje hier, hoor. Mooi poeltje met water het koninklijk priesterschap we zijn een heilige natie, een volk we zijn een volk, God ten eigendom de grote daden gaan we verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht dat is een vreugde, alleen we beseffen het ons vaak niet u broeder en zuster wij waren eens niet zijn volk durft u aan te zeggen? wij waren eens niet zijn volk nu echter zijn we Gods volk eens waren we zonder ontferming, want een goddeloze heeft geen ontferming. Die krijgt precies wat de wet zegt, de vervloeking. Nu zijn we in ontferming aangenomen, omdat Yeshua de vloek op zich genomen heeft. Stieren op Golgotha, begraven werd een opstand in nieuw leven. Dat is de reden waarom we ons hebben laten dopen op de naam van Yeshua... in zijn dood en in zijn opstanding. Wist u zelfs dat de doopformule in de naam van vader, zoon en heilige geest... Totaal krom is, je moet gedoopt worden in de naam van Yeshua. En niet in een, in een titel van vader, een titel van zoon, een titel van geest. Dus als je er ooit over daar wil denken, serieus wil nadenken, denk dan, hé, hey, hoe komt het nou? dat ik gedoopt ben in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest? Nee, je moet gedoopt worden in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Er zijn ook dingen die we niet geweten hebben in ons leven. Maar God overziet de tijd van onwetendheid en verkondigheden dat de mensen zich bekeren. Ja. Zegt hij tegen Petrus op die grote dag van Pinksteren. Ja, wat moeten we nou doen, Petrus? Nou je dat allemaal vertelt, dat hebben wij dus de Messias vermoord. Ja, dat hebben we inderdaad gedaan, wat moeten we doen? Nou, zegt hij, kom tot geloof, laat je dopen. Tot een nieuw leven. Zo werkt het voor ons allemaal. Eens was u niet zijn volk, maar nu, broeders en zussen zijn wij Gods volk. Zeg het eens, wij zijn Gods volk. Wij zijn Gods volk. Nog een keer, wij zijn Gods volk. Wij zijn Gods volk. We zijn, godsvolk. Wij zijn Gods volk. Echt waar? Moet je eens tegen je familie gaan zeggen: Ik hoor tot het volk van God? Oh ja, ja. Eens niet zijn volk, nu echte Gods volk. Eens waren we zonder ontferming en nu zijn we in ontferming aangenomen. Want hiertoe, broeder en zuster, bent u geroepen, halleluja, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat, het redengevende woord, gij in zijn voetstappen zou treden. Wij moeten allemaal als uh, Yeshua gaan wandelen, allemaal kleine Yeshua'tjes, onze mond moet vol zijn hè, van de boodschap van Yeshua. Hij die geen zonde gedaan heeft, dat is Yeshua. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Gelukkig is dat bij ons ook over. Wij liegen niet meer. We zijn navolgers van hem. Hij die als hij gescholden werd niet terugscholt, Doen wij gelukkig ook niet meer. En als hij leed, dan dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is het mooiste wat je kan doen. Hoe vaak kun je niet van vuur en vlam ontsteken van binnen. Omdat iemand een gek woord tegen je zegt. Maar eigenlijk moet je denken, vader, wat moet je nou zorgen, wat ze tegen me zeggen. Maar ik doe het er niks mee hoor, ik leg het in uw hand. En dan denkt diegene die op jou gescholden heeft, die denkt, nou, hij zegt niks terug, ik zal het nog eens een keer doen. Op een gegeven moment zien ze tot het niet meer werkt. Want wij werken niet meer in het vlees, maar wij handelen in de geest. Dan zeggen we tegen zo'n persoon, zal ik voor je bidden, lieve jongen. We geven het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Yeshua heeft onze zonde... In zijn lichaam op het hout gebracht. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. Kent u die uitspraak door zijn striemen zijt gij genezen? Al die pinkste predikers. Hoe hebben ze ons niet bedot? Door zijn striemen zijt gij genezen. Kom naar voren. Ah, nou er zijn mensen op een wonderlijke manier tot herstel gekomen moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk van de tien zijn er negen bedrogen uitgekomen. Het was maar een enkeling van die honderden mensen die genezing ontving in die Pinksterdiensten. Met alle respect, hè? Maar hier staat heel duidelijk: door zijn streamen zijt gij genezen. Alleen we hebben ervan gemaakt: dan is je kanker weg, is dit weg, je jehoesie gaat weg. Nee, door zijn streamen zijn wij genezen van onze zonde. Want we zijn begraven, doodgegaan, opgestaan in nieuw leven en we zijn vrij. God ziet ons als volkomen rechtvaardig. Hij vindt het een vreugde als we als rechtvaardige zonen en dochters tot vader spreken. Want we overleggen met hem wat er gebeurt in die dag waar we mee bezig zijn. Wij zijn een volk wat door zijn striemen genezen is. We vinden het ook helemaal niet meer leuk om te zondigen. Vanaf de dag dat ik tot wedergeboorte kwam had ik een hekel aan de zonde. Die dat is ook de, de, de kracht die je krijgt. Dan nou ga ik ermee kappen. Je kan niet meer met een gerust hart zonde doen. Amen, broeders en zuster. Amen. Laat het een vreugde zijn, de woorden die je gelezen hebt. Want Petrus is echt een man gods. Die woorden gesproken heeft, die je kracht geven. Opdat wij aan de zonde afgestorven en voor de gerechtigheid zouden leven. Wat is gerechtigheid? Dat is de Torah van onze God. We zullen voor de Torah leven. Yeshua is de vleesgeworden Torah. Zo functioneert hij. Amen. En verder een fijne nieuwe maand voor u.